Mark Visser met het NOS-journaal. De lerarenopleidingen op universiteit en universiteiten. En nu wil dat de opleidingen aantrekkelijker en beter worden. Er komt een tweejarige opleiding die de huidige twee masters vervangt. Nu doet de student eerst een vakinhoudelijke master. en daarna de universitaire lerarenopleiding. De klacht erover is vooral dat de studenten twee keer moeten bewijzen. dat ze over studievaardigheden beschikken. en dat er te weinig tijd is om een goede docent te worden. Het drugsafval dat al tien maanden in Gierputten in Zomeren ligt, wordt binnen een week opgeruimd. Dat zei de Brabantse gedeputeerde Van den Hout, die het verder schandalig vindt dat de gemeente Zomeren dat nog niet heeft gedaan. Vanochtend bleek dat onderzoekers voor het eerst afvalstoffen van xtc hebben aangetroffen in mais. Op de bijbehorende boerderij werd vorig jaar een excessielap ontmanteld, waarvan het chemisch afval in Gierputten verdween. In Isenbergen in West-Vlaanderen is een auto ingereden op een groep amateurwielrenners. Meerdere mensen zijn gewond geraakt, melden Belgische media. Volgens de standaard zijn negen mensen naar het ziekenhuis gebracht. Drie van hen zijn zwaar gewond. Volgens de VRT reed een groep van ongeveer twintig fietsers over een landelijke weg toen de auto hen aanreed. Oorzaak van het ongeluk is nog niet duidelijk. Bij de handelsmissie die morgen naar Cuba vertrekt... hebben zich 77 bedrijven, organisaties en culturele gezelschappen aangesloten. Daaronder zijn multinationals als Philips, Heineken en Unilever... maar ook vertegenwoordigers van het Haagse Residentieorkest en Feyenoord. De missie wordt geleid door minister Ploemen. De communistische Cuba heeft de afgelopen jaren... voorzichtige stappen richting de Vrije Markt gezet. Dan nog het weer. Langzaam breekt nog steeds meer plekken de zon door. Al gaat dat wel op veel plaatsen moeizaam... In het Zuidoosten is een bui mogelijk en het wordt 5 graden in Groningen, 8 in Zeeland. Dit was het NOS Show. ZFM, verkeersabdate, verkeersabdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB. Er staan op dit moment geen fietsen. In Circus Zandvoort ben jij de artiest. Toets je snelheid, slimheid en behendigheid op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland. je lekker, lekker.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 Welkom bij alweer een nieuwe aflevering van Zandvoort uit Zandvoort. De allereerste in 2016. Ik wens u natuurlijk de allerbeste wensen voor dit jaar. En uiteraard ook dit jaar. Iedere dinsdagochtend van 11 tot 12 neem ik u mee op reis terug in de tijd. Naar de jaren 30, 40, 50, 60 en jaren 70. En dat alleen maar met mooie oud-Hollandstalige muziek. En als opening hoorde u natuurlijk onze herkenningsmelodie... En die was van Louis Davis met, weet je nog wel, oudje... een opname uit 1928. Onderweg zometeen. De Limburgse zusjes. Ook Nelke komt eraan. Maar nu eerst Jan en Zwa met We gaan schaatsen. Ik aarrozen, zorgvuldig gekozen. Ik droom van een trouwring en een huis. En wil je me kussen, zorg dan onder onderdussen. Maar vlug voor een rit naar het... Gaf me rozen, zorgvuldig gekozen, maar overtrouwen sprak je met geen woord. Je wil graag kussen, maar ik heb ondertussen over een trouw. Heb ik aan rozen, zorgvuldig gekozen. Ik droom van een trouw. Met, je gaf me rozen. En daarvoor, Nelke, met souvenir van jou. De volgende dame had samen met haar man in de jaren 60 en 70 een aantal schoenenzaken. En nadat haar man op 5 december 1980 was overleden, deed ze deze schoenenzaken ook weer van de hand. De schoenenzaken waren hadden als naam, droegen als naam, moet ik zeggen: Ria Falk shoes. Dan hebben we het natuurlijk over Ria Val, geboren in Eindhoven op 11 februari 1941. Een Nederlandse zangeres, voormalig televisiepresentatrice en actrice. Presentatrice en actrice. En u hoort er nu met Poin, Poin, Poin. Als u dit liedje nog niet kent, wordt het tijd dat u er vast aan bent. Het is geen pop en ook geen wien. Ja dat heb ik al zo vaak Met Hey Maria Bonita. En daarvoor en Emery met de taxichauffeur. CFM Zandvoort, u luistert nog steeds naar Zandvoort uit Zandvoort. Iedere dinsdagochtend neem ik u mee op reis, terug in de tijd. Naar de jaren 30, 40, 50, 60 en 70. En zo ook met de volgende zangeres Anja van Avoort. Geboren in Breda op 5 mei 1950. En overleden in Saijek. 15 april 2002, beter bekend als Anja. Was een Nederlandse zangeres en ze werd vooral bekend... Uh, door hits als de laatste dans en nemen en geven. En uh, vanavond kreeg op haar 13 een gitaar. En dat waren de eerste stappen naar een muzikale carrière. Al snel schreef ze zich in voor diverse talentenjachten en zangwedstrijden. Waarbij ze stevig was bij de eerste vijf eindigde. En dit moedigde haar aan. En haar ouders om gewoon door te gaan. En Anja's eerste single overal. En 1967 werd geen hit, maar leverde wel de nodige publiciteit op. Ze kregen aanbiedingen van platenmaatschappij. En de Belgische monopolie dat in Nederland vertegenwoordigd wordt door Dureco... bood daar uiteindelijk een contract aan. En u hoort nu Anja met Ik heb me zo in jou vergist. Ik heb me zo in jou vergist.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 Het is een liedje met een laag, dat ik hoor sinds ik haar zag, sinds ik haar zag.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 Mijn Sofietje is een lente symfonie. Zij dronk Ranja met een rietje. Mijn Sofietje op een Amsterdamsterraas. Toen wist ik dat mijn Sofietje de liefste was. En dat was Johnny Lyon met Sofietje. En de volgende formatie. We hebben een gouden muziekocette gekregen voor het nummer Het strand stil en Verlaat. Ze kregen een edison voor het album Ter Land, Ter Zee en In Het Café. Negen gouden platen en zeven platen. En sinds april 2003, tijdens Lintjesregen... zijn Henke Plekett en Willem Mulder, ridder in de orde van Oranje Nassau. Ik heb het over. De Havenzangers, een Nederlandse volks- en feestmuziekband... uit de stad Apeldoorn. En ze werden opgericht in 1977. En afhankelijk waren ze gespecialiseerd in oud-Hollandse zeemansliedjes... En de band is vooral in het Nederlandse Snabbelcircuit bekend. Maar hij heeft eind jaren 80 ook in de Verenigde Staten en Canada getoerd. Hoort ze nu de havenzangers met Toosje van de Vierpond. Ik weet een plekje dat ligt aan de oever van de Maas. Daar kun je Toosje op de pont zien staan. Zij heeft haar werk. Dochter van de veerbaas, als ik haar zie, voel ik mijn hart zo slaan. Mijn toosje lief met jouw mooie blonde haar, twee rode blootjes, een op iedere wand. Ik wil met jou. Veerbond gaan varen als man en vrouw mijn hele leven lang. Op zekere dag vertel de toetsje van. Veerbond gaan we. Zijn er de buren naast me door de muur? Hoor ik een stem, ben nooit alleen. De telefoon heeft altijd tijd en geeft me het weer. Er is altijd radio en voor een kwartje spreek ik zelf. Maar toch nog even zwak wat jou betreft. Ik zag je vriend. Hij lijkt me aardig, ach, weet ik veel. Dacht eerst nog, kraakt raakt wel uit. Maar hij blijft bij je, het lijkt een vaststaand feit. Het ga je goed, ik raak je kwijt. Je hebt een prachtig huis, is net een plaatje. Nee, ik woon nog thuis. Ik vind het best alleen. Jij moest toch weten dat ik niet. Kalboys op hun paarden, door de wijde preries gaan, om te zoeken naar verdwaalde koeien, melen van de rings vandaan, zijns als de nacht gaat dalen, rond het kampvuur ingeslaat, want dan gaat de rust komen voor de kalboy en zijn paard. Als het kan vuurbrand, als maan en sterren aan de prairie staan, dan zingen cowboys met elkaar bij muziek van hun gitaar. S avonds als het kan vuurbrand, jij Zing de echo mee Savonds als het kanvuur brandt Wanneer de paden grazend in de prairie staan Dan hoor je bij het laaiend vuur Mijnagkowboja Kampvuur de brand Met het zadel als een kussen En een deken om zich heen Met de hitte van het hele kampvuur Dat hen verwarmt van top tot teen Met een goed gevulde veldfles Met tabak <hacht> en een gitaar is de cowboy na zijn dagtaak voor zijn schemeruurtje klaar. S'avonds als het kampvuur brandt, wanneer de paarden grazend in de prairie staan. Dan hoor je bij het laaiend vuur, menig cowboyavontuur. Als het brandt, s'avonds het brandt. U hoort de muziek van de Chico's met S'avonds als het kampvuur brandt en daarvoor Rob Nijs met In de Winter. En de volgende dame is Cornelia Maria Helena Fink, Beter bekend als uh, Conny Fink, geboren in Culemborg op 6 juni 1945... is een Nederlandse zangeres. En Fink werd onder andere bekend met de hit Bossa Nova Boy uit 1968... de 'Toeteraar' uit 1969 en Maak je niet dik... dunnes is de mode uit 1970 en Dans is plezier voor twee... dat was uh, in 1976. Ook speelde ze in de revue... Blij blijven met André van Duin en Frans van Duschoten... Connie Vink was in de jaren 70 vooral bekend door de platen die ze maakte met het kinderkoor de Schellebel, en u hoort er nu met de oude gitarist.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 Dat dit moment het mooiste van je leven was. Zeg, weet je nog wel, die avond in de regen, hoe we beiden zwegen? Heel verliefd en heel verlegen.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 waren de Ramblers met weet je nog wel. En voren Conny Fink met de oude gitaristen. Zo komt ook een einde. Aan deze aflevering van Zandvoort uit Zandvoort. Op deze dinsdag, de eerste dinsdag van 2016. Ik wens u nog een hele fijne week als u denkt... dat ik wil het programma nogmaals beluisteren. Of je hebt een stukje gemist. Aanstaande dinsdag, nee wat zeg ik. Aanstaande zaterdag. Tussen 1 en 2 wordt het programma nogmaals herhaald. En uiteraard, ik ben er volgende week dinsdag weer vanaf 11 uur. Gezellig hier op de lokale omroep CFM Zandvoort. Ik wens u nog een hele fijne week. En ik laat u achter met erop de ijs Met ritme van de regen. En misschien nog aard van horen, met zijn naam was Aagje. Tot ziens! Zachtjes stikt de regen op mijn zolder Ritme van de eenzaamheid. Die regen zegt we waren zo gelukkig zijn. Maar nu is dat verleden tijd. Regen valt bij en het is een trieste dag Want je liet me staan alleen Ik ken nu de betekenis één Kom, vertel me regen wat je doet Zeg, maak je tussen ons een beetje goed Ik heb niks aan een ander, want ik hou alleen maar van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 haar hartje vurig want ze is zo koel cool. vraag beste regen aan de zon hoe of je dat doet zachtjes je de regen op mijn zolder aan het ritme van de eenzaamheid die regen zegt we waren zo gelukkig saam maar nu is dat verleden tijd Lester, not die. Oh, less <laughs> than less than die. Oh,